...en ook Thijssen met het NOS-journaal. Het Pakistanse meisje van godslastering is definitief onschuldig. Volgens media in Pakistan heeft de politie geen bewijzen tegen het christelijke meisje gevonden. De 14-jarige Rimsa werd verdacht van het verbranden van pagina's uit de Koran. Morgen beslist de rechter of een imam verantwoordelijk is voor het verbranden van de pagina's.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 Het weer, bijna overal bewolkt en kan licht regenen. Het wordt 15 graden. Morgen wordt een dag met fikse regen en onweersbuien. Maar het wordt warmer dan vandaag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Bunschoot en Hoevelaken staat 3 kilometer. En het is druk op de A10 Noord vanwege de Dam tot Damloop. A10 Noord richting Zaanstad staat tussen Kadule en oost werf 2 kilometer. En op de A20 Gouda hoek van Holland tussen Moordrecht en het Knoop en plein staat het zo goed als stil over 10 kilometer. Op het Knoop en plein is namelijk een ongeluk gebeurd. Je kan daar niet kiezen als je vanuit Gouda komt voor de A16. En laat die A20 nou net een stukje zijn van de omleidingsroute vanaf... Den Haag naar Rotterdam, want de A13 is nog tot morgenochtend vroeg afgesloten. Kom je vanuit Utrecht of Arnhem en wil je naar Rotterdam, kies dan voor de route langs Gorkum. Op de A27 bij Utrecht in de richting van Almere staat tussen Utrecht Noord en Hilversum 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm doing the same old thing met een nieuwe van usher Nampen. Voor jullie lose in the news En do you believe in love? 12 over 3, zondag in Kennemerland... met, um, ja, wel... apart nieuws, want Aldo, heb jij wel gaatjes gehad? Uh, ja, heel kleintje. Nou ja, gaatjes... boren... als het aan Japanse wetenschappers ligt... ...tot het verleden. Oh. Ze zijn erin geslaagd. Een uh, flinterdun beschermlaagje. Dat dit, uh, wordt gemaakt van een soort van uh, mineraal. Die mineraal heet de Hydrox IAA patché Op het gebied aan te brengen. Dus een heel dun laagje. En dat laagje is 0,004 mm dik. En uh, met de lasers worden stukjes van het spul afgesneden... ...en daarna op het gebied geplakt. En zo uh, ja, kan je gaatjes voorkomen. En dat scheelt dus uh, heel veel uh, tand tandartsbezoeken... Nou, makkelijk toch? Mooi. Ja, Als het werkt. Whatsapp is door de dikke van Dalen officieel als werk wordt erkend. De vervoeging wordt Whatsappte WhatsApp als met dubbel P. En de officiële spelling is vanaf half oktober terug te vinden in een elektronische update van versie 14.8 van de grote op, uh, op dikke van Dalen. Een goede sfeer op het werk is belangrijker dan een goed salaris. Nou, de helft van de werknemers die gaat op zoek naar een nieuwe baan als werksfeer slecht is en als ze zich niet op hun plek voelen. Dat blijkt uit onderzoek, want salaris wordt in het onderzoek pas als vijftig reden genoemd om op zoek te gaan, te gaan naar een ander werknemer. Nou, belangrijke redenen, dringende redenen zijn uh, onder meer de grote reisafstand en het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Werknemers zouden een baan vooral via vacaturesites, sites uitzendbureaus en social media zoeken. Komt wel beetje voor dit. Ja, tuurlijk. Je voelt je, je voelt je altijd, je werkt gewoon lekkerder als de sfeer gewoon goed is. Nou, ik heb er wel zo'n collega over. Ik werk dan samen met één uh, vaste collega. Ja. En die zegt ook, ja, ik, ik, ik, ik, ik zie, ik zie, hij, hij ziet mij meer dan zijn eigen vriendin. Kun je dat mij nader verklaren? Nou, want ik uh, werk met hem elke dag. Acht uur per dag. Ja. ja en hij ziet van in nooit... Oh, zo doe je. Dus ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. We zien elkaar sowieso echt nou, meer dan uh, hij... Uh, dus, dus jij hebt bijna mag. ook een relatie met hem? Nou, dat gewoon niet veel. Maar ja, ik zie ook vet veel. Het is ja, misschien ook wel een beetje te veel misschien. Ja, dat uh, kan ik niet ontkennen. Nee. <laughs> maar dat gaat minder worden. Okay. Maar, uh, nou ja, ik, ik vind het uh, volkomen terecht... Nou, ik denk ook niet meer dat je nu voor, voor, voor salaris bij een bedrijf moet gaan solliciteren, denk ik. Ik denk niet dat, dat, dat je nou ineens een salaris kan gaan eisen bij andere bedrijven, omdat je toch met crisis zit en zo. Dus dan moet je wel voor de werksfeer gaan. Nederland blijkt goed in het downloaden van muziek. Nou, we, uh, uh, oh. ligt er natuurlijk wat voor, wat voor baan, hè? Oh. Ja. Dat is logisch ja, dat Want als voetballer dan, uh, ja, maar dat, uh, dan ga je het rood naar een andere club Omdat je meer kan verdienen Ja, maar ik bedoel een normale werksfeergelegenheid ah, ah. Nederland blijkt goed in het downloaden van muziek We staan met 6,6 miljoen bestanden op de 12e plek Waar het gaat om downloaden De ranglijst wordt aangevoerd door de Verenigde Staten met 97 miljoen gedeelde bestanden Daarna komt Groot-Brittannië met 43 miljoen Italië met 33 miljoen Canada met 24 miljoen en Brazilië met 20 miljoen. Dat de top 5 afsluit. Weet je wat het meest uh, illegaal gedownloade album is van Nederland? Nou? Dat van Birdie. Je Oua. weet ook dat de hele langzame van... Uh, Come on, skinny love! Ja, die. Die, die, uh, die is de meeste... Ik kan hem even laten horen. Um, ik heb hem even opgezocht. En dat is dus dit... Uh, oh, ja. Dit liedje. ...illegaal getalen. mensen vinden het misschien wel leuk... ...maar willen er niet voor betalen. Dat zegt natuurlijk ook wel wat. Ja, nou, doen we niet, hè. Twee tussenstanden in de Eredivisie. Op dit moment twee wedstrijden bezig. Om half drie begonnen. FC Twente tegen Herenveen Tussenstand is daar 0-0. En Breda thuis tegen AZ. De tussenstand is daar 0-1. Zometeen gaan we natuurlijk weer naar het circuit. Onze verslaggever Willem van Densen staat daar... ...met een update. Jonathan Jeremiah. Harder of Stone...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 The G, the Can you feel it? Can you feel it? Can feel it? Can you feel it? Yeah, C to C and the beat and for Jonathan Jeremiah and Heart of Stone. The B, the C, the two, the C. 19 oktober met een nieuw album. Gal dus gaat hij heten. En uh, hij heeft hem opgenomen met uh, het Metropool Orkest. Dus een Nederlands tintje zit eraan. Altijd leuk. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En het is weer tijd om even naar het circuit te staan. Op het circuit zal onze verslaggever van vandaag. Willem van Densen. Willem, uh, goedemiddag. Goedemiddag, ja, Sibië, pardon. Eerder dat we uh, aan de lijn hadden. Ik was de Clio Cup Race bezig. Uh, Sebastian Bleek is daar, uh, bleek hem al uh, uiteindelijk uh, winnaar geworden van die race. Het is een tweede overwinning van de dag en uh, ja, een goede stap uh, naar voren in het kampioenschap. Uh, wat hij daarmee doet. Op een tweede plaats uh, was het uh, Niels Langeveld. De leider in het kampioenschap. En derde was het uh, Rutte met. En dan maken we ons uh, nu op hier, uh, voor de race in het uh, Dutch VT. Dutch VT, uh, ja, de hoofdklasse in de Nederlandse autosport. En uh, ja, de auto's uh, zijn op weg naar de startopstelling uh, zo dadelijk... Uh, Gaan ze van start voor een race over 50 uh, minuten. Het is een race uh, die gedaan wordt uh, met een verplichte uh, pitstop uh, waarbij ook een uh, rijderswissel uh, plaatsvindt. Uh... De equipe die van de eerste plaats uh, vertrekken mag is de equipe van uh, Ferdinand Kool en Hardy uh, Zumbrink. Zumbrink, uh, vanmorgen in de race die hij alleen reed uh, werd hij derde. Ferdinand Kool reed gisteren al uh, zijn race. Hier is hij uh, te winnen. Op de tweede plaats vertrekt de equipe van uh, Phil Bastiaans en uh, Jan Lammers. Die rijden met een de Porsche. Derde is de equipe van uh, Nicky Kotsburg en uh, Ricardo van Ende. Ricardo van Hende. De kampioen uh, in deze klasse uh, van vorig jaar. Op de vierde plaats, bij uh, een uh, chevrolet Corvette uh, En dat is uh, Christian Frankerhout, uh, die samenrijdt uh, met Paul uh, Haas. Zo. Op vijfde zijn het Kelvin Stoeks en uh, Jan-Joris uh, in de BMW. En uh, de zesde, uh, met, uh, is het uh, Koninklijk Huis, uh, Pieter Christian en uh, Bernhard van Oranje, die van uh, plaats nummer zes uh, mogen vertrekken. Oké, okay, nou Willem, dankjewel Sandé en uh, ga je weer spreken. Oké. Okay. Oké, okay, Willem, live vanaf het circuit in, uh, in Zandvoort, waar natuurlijk de, de, de, de trophy, dus of de trophy vandaag wordt uh, verreden. Zie je van Zandvoort? En dit is lekker Zeg, het is de nieuwe Christina Aquilera. your buddy. side Christina Akulewa, Your Body op ZFM. Uh, vandaag natuurlijk op het circuit, je hoorde het net uh, van Willem van den de Trophy of the Dunes. Um, ook bezig, Erevisie, twee wedstrijden, zo meteen daar de tussenstanden van. Ook nemen we even wat regie door, want wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving. En um, natuurlijk vandaag op het, uh, ja in Nederland, in Valkenburg, Limburg, het WK wielrennen. Gisteren pakten we al goud met Marianne Vos, haar jaar kan niet meer stuk, na Olympische titel is het nu ook al Olympisch goud. We houden je op de hoogte van deze dag het wielrennen, het WK Vanessa Paradis, dit is Bima Baby. In ons uh, geboortejaar was dit een hit. Ja, ja dat is uh, in ons uh, geboortejaar. In 1992 was dit een hitje. Vanessa Paradis op uh, ZFM. En Be My Baby. Regionaal nieuws. Het CFM Zandvoort, regio nieuws. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving? Um, waterleidingsbedrijf PWN gaat op zondag 30 september extra controleren op het bezit van een duinkaart. Volgens de beheerder is het noodzakelijk voor bezoekers om een kaart te kopen, om zo bij te dragen aan het beheer van de duinen. Ieder dit jaar is er een campagne gestart om inwoners van Noord-Holland bewust te maken van de noodzaak om een kaart te hebben bij een bezoek aan de duinen. Nou, ik, het, ik wist het niet dat je zo'n duinkaart moest. Ik ook niet. Maar je staat aanvragen via PWN. De gemeente Amsterdam gaat akkoord met een fietspad aan de rand van de Amsterdamse waadlandingduinen. Vraag wat de volledige gemeenteraads van Amsterdam uitgezonden de fractie van de PVD, P van de D, over de Partij voor de Dieren ja. en de, de Ton. tot snel, denk ik. Ja. En de SP. Maar ja, Ton bestaat niet meer volgens mij. Wow. DPK is dat nu geworden. Stemt in, in met de aanleg van een fietspad aan de noordoostgrens van het duingebied. Amsterdam is de eigenaar van de waadlandingduinen. O, eerder gingen de gemeente Zandvoort, Bloemendal, Haarneermeer en Heemstijde en Provincie akkoord. Naar verwachting start eind 2013 de aalig. En het Open Zandvoorts kampioenschap Garnalenpellen is afgelopen seizoen nog genomineerd als evenement van het jaar. En dan gaat het natuurlijk dit jaar weer beginnen. De tweede voorrondes worden gehouden bij Talas op het strand en de finale is op zaterdag 27 oktober. De eerste voorronde was gisteren, 22 september. Op 6 oktober is de tweede voorronde. Dat kan... Het vindt plaats op het strand bij Thalassa. Inschrijven kan daar ook. Je kan ook een mailtje sturen met je naam, telefoonnummer, e-mail. En, en op welke datum je wilt deelnemen. Dat kan dus alleen nog op 6 oktober. Uh, meer informatie is te vinden via de website van Thalassa. Of uh, gewoon even via Google zoeken: Zandvoort kampioenschap, garnalenpellen. Niet deelnemen, maar de gezelligheid meemaken en kijken. Kan naar dit spektakel uiteraard. Iedereen is van harte welkom. De provincie Noord-Holland, Connection, politiekorpsen en de gemeente hebben donderdag tussen 4 en 10 een groot controle gehad op buslijn 300 van Haaren naar Amsterdam. zuid is dat ook wel. Ja, de controle was gericht op zwartrijden en agressie in de bus en bij 100 bushaltes. In totaal zijn er 4327 passagiers gecontroleerd, waarvan 150 zonder geldige vervoerswijze reisdoen. Wat veel hè? In 6 uur tijd 4327 passagiers gecontroleerd. Ge gecontroleerd. Ik heb ze zo staan. En oh, 150 zonder geldig vervoerbewijs. Ja. En dat is 150 keer 40 euro of zo'n boete. Ja, ik denk wel meer. Zoiets? Ik denk 60, ik denk 60 euro of zo. Nou, dan kom je kom een aardig bedrag neer volgens mij. Ja. ZFM uh, ja, ja. We We ja. weerbericht weer vandaag, toenemende bewolking In de namiddag nog een kleine kans op een regen De temperatuur in Zandvoort Zal rond de 14 graden zijn Morgen, de maandag, is het wisselend bewolkt Met vooral in de middag buien In de avond kan het stormachtig zijn De maximumtemperatuur temperatuur in Zandvoort is rond de 20 graden Beleef het ritme van Zandvoort Ook op tv ZFM, tekst tv, op kanaal 45, 45.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 My back against the wall, girl. Hey, you got that smooth groove messing around my feet. I got that quick rhythm, but you're slowing me down. My count is one, two, three, four, one, two, three. You're like one, two, three, four. Gotta get it down because it's all about that pocket. Yeah, it's all about that pocket, baby. Yeah. I gotta turn that rhythm around before you think I don't know how to lock it Baby girl, but it's cool with me I know the hand you're playing Yeah, said it's cool with me I know what you ain't saying Yeah, you got the smooth groove Messing around my De jaren 90. Ja, toch wel een beetje fout. Maar ik vind het stiekem wel heel erg lekker hoor. Color me bad, I wanna sex you up. Ze praten over politiek en over de economie. Sociaal. Klinkt vriendelijk, hè? Kinderen voor kinderen. En wat, zeg maar even eerlijk, wat zou je vinden als je kind een tatoeage neemt? Dan zou je denken van Rudy, wat zeg je nou weer? Wat heeft dit nou met elkaar te maken? Nou, Ben Saunders heeft voor kinderen, voor kinderen een kinderliedje geschreven over tatoeages. En liedje komt binnenkort uit en heet Ik wil een tattoo. Nou ja, als ik hem heb, zou ik hem laten horen, kinderen voor kinderen. Apart, toch, met tatoeage? of Ben sound nog gesproken? Dit is zijn nieuwe No Cure. I got this fever. I've got this fever running from my veins. I keep on trying, but I just can't shake it. All this medicine that I keep taking, it ain't working. No cure. Ah, klinkt lekker zeg. Ben Saunders zijn nieuw en dat komt vooral door het. Uh... No Cure heet hij. Race Radio Pit report, report. Ja, op het screen vandaag onze verslaggever Willem van Densen. Willem, uh, goeiemiddag. Ja, dat ja. ja. ja, is een vliegtuig van waar we bezig zijn met de uh, Dutch gt races uh, Een race over 50 minuten en inmiddels uh, ja, 15 minuten uh, zit erop. Uh, aan de leiding is het uh, Phil Bastiaans, ja, die in de race een uh, flinke uh, gat geslagen heeft. Eentje bij beentje beetje is het uh, man op tweede plek uh, in pratsburg uh, die wat dichterbij komt. Uh, en, uh, de leider in de wedstrijd veel op een derde plaats zien we terug Serie Nalco in een concept. Vierde is het... Uh, ja, eveneens even in. In een corvette. En op de vijfde plaats inmiddels... Uh, ja, de man uh, gaat door het veld heen. Uh, Duncan Huisman. Zo goed als uh, helemaal achteraan... Uh, moeten starten met zijn uh, Chevrolet Camaro. Inmiddels uh, belandt op de vijfde plaats. En op de jacht uh, Plaats nummer vier. Uh, binnen nu. En een tien uh, minuten... Zullen de pitstops uh, plaats gaan vinden. Waarbij uh, van rijden gewisseld gaat worden. En uh, ja, ook dat is... Uh, Interessant natuurlijk om te kijken of degene die het overneemt van degene die nu rijdt uh, het zelfs het tempo uh, kan houden. Oké, okay, nou duidelijk Willem we spreek je zo meteen uh, voor het vervolg van deze race. Oké, okay. kijk zo. Goh, hey en turn the lightsab. Zondag ik ken hem al altijd het is 7 voor 4. Ik ben je nog een beetje bij te komen van een uh, zware stapavond, kan natuurlijk. Of heb je juist juist lekker rustig aangedaan? Lijkt me sowieso handig op de zondagmiddag. Hey, uh, wie af en toe een complimentje krijgt, loopt minder risico op het krijgen van hart- en vaatziekten? Ook complimentjes voor een lager ziekteverzuim? Dat blijkt dat uh, volgens het uh, groot complimentenboek uit onderzoek Mannen zouden het moeilijker vinden om een compliment te geven Dat zou komen doordat ze niet graag voor slijmbal worden versleed Aldo, uh, wat zie je er weer lekker uit vandaag slimeball. Mooie ketting heb je om uh, Slijmbal Mooie veehals, mooie koptelefoon Je haar zit vandaag heel erg strak Slijmbal Je hebt je netjes geschoren Ziet er goed uit ja, ik, En uh, uh, nu kan je weer een peukje opsteken Want uh, je krijgt minder hart- en vaatziekten Ik uh, In de je moet er goed uit hè, ja, voor de kind. Ook mensen die kijken naar ons. Dus, uh... Ja, want wil je ons aan complimenten geven over onze maar Is onmogelijk, maar voor ons uiterlijk www.cfmsantwoord.nl slash cam. Nederlandse vrouwen hadden het niet, van, uh, niet al, te, uh, al te veel van behaarde mannen. Al, als ze woekerend haar hebben, dan Wat? het liefst een beetje netjes bijgeschoren. <lacht> over nou, de borstheid zijn de meningen nog enigszins verdeeld. Maar van rughaar, uh, rughaar gruwen ze praktisch allemaal. Vrouwen juichen ook. Doet dat mannen steeds vaker hun oksels, schaamstreek, borst en benen meenemen met de scheerbeurt. Maar liefst 90% kan zich dan ook niet vinden in de stelling hoe meer, meer haar, hoe beter. Maar ik vind het ook gewoon lekkerder, weet je wel. Ja, ik vind het wat frisser. Ja, het is gewoon wat frisser ook. Alleen mijn benen ga ik niet scheren. Eh, ja, nee, dat, dat vind, vind ik zo um, dat dat oké okay als je dat doet. Maar wielrenners moeten dat natuurlijk wel, maar dat is meer ja. voor de massage. ja. ja. Hey, uh, dit is wel een, wel een grappig verhaal. Want um, een man... Of uh, ja, een man die heeft um, een wereldreis. Die wou hij gaan doen. Nou, zijn doel... Um, uh, begon zijn wereldreis voor het goede doel in Maleisië. En hij was op weg naar Londen. Nou, hij werd hier aangehouden door de politie. En hij strandde in... Gorkum. Nou, dat kwam vanwege een, een, een kapotte uitlaat. Waar hij niet, uh, waar, waarom hij niet verder mocht. Dat is de reden. Een garage in Gorkum bood gelukkig... De helpende hand en gaf de tweewieler Een gratis beurt Nou heeft hij even massa niet man Heeft hij geluk ja. Heb je echt alles gezien in de wereld Strandje in Gorkum Als je mij zou zeggen wij zullen Gorkum op de kaart aan Dan zeg ik uh... Ik heb geen idee volgens mij ergens bij Groningen of zo. Ik heb echt flauw ieder De zomer is amper voorbij Maar her maar, en daar duikt alweer een kerstversiering op Beelden van kerstmannen, kerstballen en zelfs ook al kerstbomen zijn op een aantal plekken tevoorschijn getoverd. Een winkelier geeft in de krant toe dat hij, ook, wel, dat hij het ook wel vroeg vindt, maar het land zou daarom vragen. En zijn de kerstmanbeeldjes vliegen als warme broodjes over de toonbank? Ja, het komt sneller dan je, dan je denkt, hè, dat, die kerst. Dus ja. Dat, uh, ja. Maar uh, Sinterklaas, die moet ook nog komen Ja, ik las gisteren dit bericht En ik zat bijna te twijfelen Moeten we nou een kerstplaatje draaien, ja of nee Maar gaan doen? Nou, ik gaan doen. Ik wa We wachten nog een maandje Laten we zeggen uh, Rond eind oktober En dan uh, starten we met uh, elke week een kerstplaat te draaien Maar nu is het misschien nog net Iets te vroeg om zo'n uh, kerstplaatje te draaien Om nou nu al Mariah Carey te horen Terwijl we net uh, uit de zomer komen Dat uh, zie ik dan ook weer niet helemaal zitten Christmas I gave you my heart Driving home for Christmas. Dat vind ik zo jammer dat dat, ging, dat, dat een kerstplaat is. Ik vind het gewoon een heel goed liedje. Ja, ik heb nog gewoon draaien. Nee. Kerst, ik, ik moet er nog niet aan denken. Ik, ik ben er nog niet helemaal klaar ja, maar voor. Je, je, maar... je, je krijgt eerst al een liedje van. Dan wil ik liever dit: Aerosmith. I don't want miss a thing. I could stay awake. Just to hear you breathing. Watch you smile while you... my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever oh,